De zeespiegel stijgt deze eeuw mogelijk met ruim een meter extra. Dat komt doordat het ijs op de Zuidpool sneller smelt dan verwacht. Het KNMI noemt dat rampzalig. De uiteindelijke zeespiegelstijging kan wel eens twee keer zo hoog uitvallen dan eerder verwacht. Dat zou betekenen dat Nederland zijn plannen voor de bescherming van de kust drastisch moet aanpassen, zegt het KNMI. In Bangladesh is de islamitische leider Motiur Nizami opgehangen. Hij was ter dood veroordeeld wegens oorlogsmisdaden... die hij beging tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1971. Hij zou de kant hebben gekozen van Pakistan... dat wilde voorkomen dat Bangladesh onafhankelijk zou worden. Toen hij uit ballingschap terugkeerde... werd Nizami de leider van Jamaat-e-Islami... de grootste islamitische partij van Bangladesh...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 Punk. Ja, de muziek van Stevie Wonder. Uh, daar kent u er natuurlijk van. Ja. Dat leest zich uitstekend voor jazzy repertoire.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 Dave Berry. Who's the one who tried to shoe when you were young? And you just went to come and see what you had done. Mocht ik op zondag altijd naar ZFM Jazz luisteren van, mama. precies van mama. Ik wil het me vast niet kwalijk nemen dat ik in een jazzprogramma... Dit, dit liedje vandaag draai. Omdat het nou eenmaal aan moederdag is. Misschien heeft u wel een heerlijk luchtje voor de gekocht. Of een, een mooie bos bloemen. Of misschien ook wel een, een orchidee die je een tijdje goed kunt houden. Want je kunt natuurlijk. Orchideeën kun je mooi, mooie als ze al in bloei staan kopen bij bloemisten. En die blijven best wel een aantal.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 I can pray in the night, and he's watching... Oh, the tiger! Eye of the tiger, swingend gezongen door Paul Enka... maar ook een aantal hij achter zich staan op deze opname...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 Elke zondag door de eter schaald. Creepin' Bob James en Stevie Wonder. Ik kroop vanmorgen nog even over het strand, trouwens. Ik heb wat foto's van de zee gemaakt. Knieën nat, zand op mijn knieën, spijkerbroek. Oh. Kijk ook mijn donder thuis straks naartoe. Ik heb mijn broek vannacht op.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 Hey, man.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 Hundred roses for the dead. Heard it talking. Where they at? Hundred shots for the head. down, no. I don't know. Ain't no. I don't know. my mama if I died.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 de strot omdraaien, om het zo maar te zeggen. Dit is wel lekker, hoor. Didn't it rain, you lorry? Vera eh uh, Marsalis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 U luistert altijd nog naar ZFM Zandvoort. Uh, dit is uh, ZFM Jazz. Uh, ik ben er straks weer naar reclame, Niels' reclame luisteraars. En, uh, tot 12 uur dan nog heerlijke jazzmuziek. Dus uh, blijf luisteren naar ZFM Zandvoort. Ik ga van een bakje koffie genieten. doet u het ook. Tot straks. They do